Bouwman met het NOS-journaal. Aankomend president Trump van de Verenigde Staten... wil Charles Kushner aanstellen als ambassadeur van Frankrijk. Kushner is de vader van Trumps schoonzoon Jared. Vastgoedontwikkelaar Kushner kreeg in 2005 twee jaar cel... wegens belastingontduiking en het beïnvloeden van getuigen. In 2020 verleende toenmalig president Trump hem gratie... Vandaag zei hij dat hij Kushner een geweldig bedrijfsman en filantroop vindt. De Georgische president Bishvili is niet van plan haar post te verlaten... als haar termijn volgende maand afloopt. Ze noemt het presidentschap nog het enige legitieme instituut in haar land... na de omstreden verkiezingen van vorige maand. Omdat ze het parlement onwettig noemt... vindt ze dat het geen opvolger voor haar kan aanwijzen, zoals is voorgeschreven. Ook het Europees Parlement verwerpt de uitkomst van de verkiezingen in Georgië... en wil dat het land binnen een jaar nieuwe verkiezingen houdt. In een aantal garageboxen in Wolvega woedt een grote brand. In de buurt zijn 42 woningen ontruimd... en bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Omdat de rook pal over de woonwijk trekt... heeft de veiligheidsregio een NL-alert verstuurd. De brand ontstond vanmiddag iets voor vier uur. Volgens de veiligheidsregio gingen aan de brand meerdere explosies vooraf. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het is niet duidelijk wat er precies in de garageboxen in Wolvenga staat. Voedselhulporganisatie World Central Kitchen stopt voorlopig met zijn activiteiten in de Gazastrook... nadat drie medewerkers werden gedood bij een Israëlische luchtaanval in Ghanunis. Dat zegt de organisatie in een verklaring... Het Israëlse leger zegt dat een van de drie gedode medewerkers deelnam aan de aanslag van Hamas vorig jaar. World Central Kitchen zegt dat het geen weet had van personen die een link zouden hebben met de aanval van 7 oktober. Het weer, het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het zuiden opklaringen en regionaal kan het licht vriezen. Morgen eerst veel zon, smiddags wordt het bewolkt en dan volgen buien. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 That Mainstage. Main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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Jouw stapavond en wij brengen jou daar naartoe met een lekkere warming-up. Wat dacht je daarvan? Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor laatste show nieuws, de party update, natuurlijk de team boven het beste plaats van het dansvloer. Een hond die graag mee wil doen. Je hebt een, een piepegeltje, dus ja, ja, we moeten ervan genieten. Ja, hij is er blij mee en uh, ja, die hond moet zich ook een beetje vermaken. Dus uh, ja, hè. En we hebben gelukkig geen bordje voor de deur, geen honden toegestaan. Dus ja, de hond mag ook gewoon mee. TVM antwoord zaterdagavond. Lekker de muziek op de radio. In de opening horen we Makes and whoop shit, Samen met Akime Ravel. Oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Nieuwe remix. De laatste tijd erg veel remixen van oude klassiekers in een nieuw jasje gestoken. Daar zijn we erg blij mee. Want dat gaan we zeker draaien natuurlijk hier op de radio. Bij CFM Zandvoet. Het weer, ja. Het is kouder geworden, hè? Vorige week zondag. Kon je nog in een t-shirtje buiten lopen? Nou ja, niet iedereen, maar ik loop dan buiten met een t-shirt. Want met een jas vond ik het te warm. Er stond een windje, maar viel uh, allemaal we wel mee. Daarna hebben we nog een storm gehad. En uh, ja, dit weekend is het gewoon best wel koud, hè? Ja, de winter is aangekomen. Zie, hebben antwoord. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Een hoop lekkere muziek. Straks een beetje show. Nieuws, maar muziek onderweg. House of Prayers. Met de plaat. Vorige week draaide ik hem ook al. Don't look any further oude gouden klassieken in een nieuw jasje gestoken. Ik noem het een beetje de Rob van der Velden plaatje. Want Rob van der Velden draaide vroeger dat soort originele allemaal. In het begin toen we nog bij CFM Zandvoort in de Watertoren zaten. Het is nu tijd voor Habo Fox en Loa met fine Away. The in the F.M. F.M. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Walk Main Stage. Night Main Stage. More music. Let's talk. Nightwalk Walk Main Stage. En Joe uit de UK met We Got A Love Thing. Ook zo'n oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Zie je, we hebben zand voor zaterdagavond. De Nightwalk. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Sam Fender, Iggy Pop en Mensen van Tech. Die zijn volgend jaar aanwezig op Down The Rabbit Hole. Ook onder meer Petty Spitten, jeugdvertegenwoordiger En FKA Twig worden tot de eerste bevestigde namen. Ben de Inter, een week geleden met een post op social media. Al over op optreden in Nederland. Eerder werd de Britse zanger als headliner aangekondigd op het Belgische festival Rockwechter. En ook S10, Bad Gibbons en Hang Youth zijn in uh, 2025 op het festival te zien. Down the Rabbit Hall is een driedaags festival in Peuningen. De editie van volgend jaar vindt plaats van 4 tot en met 6 juli. Schrijft dat op je agenda. Down the Rabbit Hall, 4 tot en met 6 juli. En kaarten voor het festival zijn uh, sinds uh, vandaag te koop. Dus uh, ja, ik zou uh, me kan pakken. En uh, de 50ste, de vijftigste van het lied Dingendong. Dat wordt in mei volgend jaar gevierd met een speciale musical. Onder andere zangeres uh, Getty Gaspers werkt daar een voorstelling mee. Haar toenmalige band T-Sin won in 1955. Met het nummer op het uh, Eurovision Song Volgens mij een van de laatste keren dat we gewonnen hebben. Ja, ja echt gewonnen hebben. Ja, we hebben natuurlijk nog uh, uh, uh, één uh, nummer gehad of zo wat daarna nog. Maar dit is eigenlijk de grootste uh, die we ooit gehad hebben. Die uh, gewoon... Uh, ja, Eurovisie Donk festival wonnen. Dus uh, nu wacht ik nog op een, uh, op een spannende remix. Dus als de DJ's luisteren jongens. We gaan hem draaien als je een mooie vette remix maakt van Dingendong, van t Nummer uit 1975. En volgens mij is dat toch wel... Uh, er zijn al meerdere remixen van. Maar ja, hè, die zijn nog steeds een beetje langzaam voor deze tijd van het jaar. Zie je van hem zo. ik het te veel. Je zit aan je radio gekluisterd. Begin van jouw stapavond. Je wil lekkere muziek horen. Wat dacht je van Angelo Ferrari In de J Vegas Extended Remix met lekker. Residents.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 The Nightwalk main stage. Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on CFM. dat het was muziek van Beatkilla met Trust. En daarvoor horen we muziek van Hux met Set Me Free. zijn antwoord, zaterdagavond. Het is vandaag zaterdagavond 30 november 2024. Het laatste zaterdag van de maand november. En dan gaan we naar december, hè. Dan is het uh, Sinterklaas en dan hebben we natuurlijk kerst en oud en nieuw. En dan gaan we op naar het nieuwe jaar 2025. Wat gaat die ons brengen? Ja, ja, hè. Kunnen we uren discussies over voeren, maar uh, ik hou me hard vast, hè. Die hebben voor de party-update. Brainwash. wekelijkse space. Iedere zaterdag in de Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En achter de deks. En uh, degene die de program uh, programmering in handen heeft. En die alle DJ's uh, uh, uitzoekt is uh, Raimundo, Onze eigen Zandvoortse Raimundo. Beter bekend als uh, Raymond Teunissen. Die heeft weer een uh, vette line-up voor ons. Plastic Funk heeft hij meegenomen. Trenergy, MC Yato en uh, Sexy Mr. S uh, is ook aanwezig. En natuurlijk Raimundo zelf. Uh, Raimundo zelf. Uh, die, uh, vorige week had hij twee feestjes en vanavond doet hij het gewoon weer als het goed is. Alleen maar uh, in de Escape uh, Raimundo met de week feestje Brainwash. En als we doorlopen komen we bij Club Air. Daar is vanavond het throwback show live. Het begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, andere muziek als in de Escape. Het is namelijk uh, hip hop en R&B, from A to Z. En uh, voor meer informatie check de website afgekorte letters THRW bck.nl of R.nl. En uh, de line-up uh, Show Live. En heeft u natuurlijk vast nog allemaal bekende uitgenodigd. Dus in ieder geval Show Live daar in, uh, in Club R met uh, Throwback. En nog een wekelig feest als je houdt van hip-hop en R&B. De hoop of hip-hop en R&B is encore... Iedere zaterdag in de Melkweg. Begint rond de klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is hip hop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... de website ancoramsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook informatie. En de line-up is uh, Max B, Wax, Win, Lee Mills... en hostend bij Flavio. Vanavond dus Ancor Amsterdam in de Melkweg in Amsterdam. En nog even leuk om te belden. Vandaag, uh, 33 jaar geleden, dat we multigroove hadden. Moet je nagaan. Daar ben ik nog geweest. <laughs> Moet je nagaan hoe oud ik ben... Uh, Multigroove 33 jaar bestaat het al. Vanmiddag om 2 uh, uur begonnen. En het duurde tot 1 uur in de Wester unie in Amsterdam. Multigroove 33 jaar. En de line-up was uh, Baba, Bounty Hunter, Bas Bas, Dano, uh, Gracie Sean. Luna was er, uh, Pavo, Predator, Promo, Gravian, Tera. voor meer informatie check gewoon op de website multigroove.com. Daar vind je al die informatie. En Multigroove, dat gaat dus wel heel veel mee, hè. Nagaan, 33 jaar geleden stonden we daar al helemaal uit onze stek te gaan. Toen waren we nog jong. en geworden zijn we oud en nu maken we muziekprogramma's voor jou hier op de radio. GFM Zand Antwoord, genoeg gelul. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van de saison? It Keep my mind. To Mario with a Nightwalk, night night your weekly connection to the hottest house music, world-renowned DJs in the mix, and a 4-1-1 on where the party's at, only on CFM, right now. Peace to the crews from New York to LA, power to the people that struggle every day, the East Coast, Deca, so is where I stay, when I had no food, I used to cool around my way, back once again with the. Favorite radio show: The Nightwalk Main Stage. Chief van Risk Assessment. Met een, een, een, een nieuwe remix van uh, Body. Daarvoor hoorde je HP Vince met Dope. De Hatiras remix. Steve M. Zandvoort. Zaterdagavond. Jouw stapavond. En wij warmen jou op met uh, de lekkerste dit. Straks in twee uurtje DJ Mauser met zijn Global Housefight. En straks in het derde uurtje. DJ Kamskelly. Met het beste uit de clubs uit Italië. En nu is het even tijd voor uh, The Night Walk 10. Welke plaats is erg er populair op de radio? Op de streams en op de festivals indoor. Want outdoor is het toch een beetje koud. Dus uh, daar gaan we weer in, uh, in uh, april gaan we er weer naartoe. Deze week op 10. Blitz en Viot met uh, Blitz. Op 9. Prank met Heat. Op 8. Luke uh, Alessa met uh, After 5. Op 7. Space Invaders met uh, Million. Op 6. Mouse Team met All I Want Is The base. Op 5. Porsche met Too Cool To Be Careless. Op 4. Nick van Tjuli en Robert Cartus met Snap Me Free. Op drie deze week, Each Everything met Upside Down. En die is, uh, ja, nieuw in die lijst binnengekomen, want... Uh moet je eerlijk bekennen. Ik, uh, ik heb hem niet meegenomen. Ik zie, ik zie hem staan ik denk, oh ja. In ieder geval deze week op twee. Prospa en uh, Ron met This Rhythm. Deze week voor de tweede week op nummer 1 in de Nightwalk 2. Een oude gouden klassieker uit de jaren 90. The Adventures of Stevie B. De remix van uh, Paul Shaw met uh, Dirty Cash, Money Talk. Nou, ik uh, heb je vorige week al bekend dat ik het niet zo heel mooi nummer vind. Het origineel vind ik fantastisch, maar de nieuwe versie, ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Maar uh, je hebt vorige week al gehoord wordt hem zeker vaker op de radio en ook uh, op de feestjes. Ik heb andere muziek. Wat dacht je van Sinner en James met Jack? To be you, Jack. Yeah. Over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort Dat was de muziek van Jason Hurt. Samen met Todd Terry. We get down. Nou brooder Dario Nunes en uh, Javi Colina met tiki tikkie. Ja tiki tikkie. Dit is plaat uh, die uh, ja, op TikTok ook erg populair is geworden. Hè? Tiki, -tiki uh, ja. Het heeft er niks mee te maken volgens mij, maar eh, dat doen wij tegenwoordig op de telefoon. Hè? Als iemand geld moet betalen... stuur mij even. Tiki, tiki, tiki. Zien we hem zelf het eerste uurtje zit erop. Dit zo zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn global house vibes. En straks in de derde uur liggen we helemaal naar daar. Met de beste van de club zijn hier daar met DJ Caviskelly. Voor nu andere muziek. Van je van Mellow Man in a Flow. En misschien nog zometeen uh, Adrian Hour met Everything. Ik zeg tot zometeen na ja, de break.